De bom wordt vanavond nog onschadelijk gemaakt. Omwonenden moeten tot die tijd binnenblijven. Sommigen zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een school. De zoekactie naar overlevenden van een helikoptercrash in Noorwegen is gestopt. Reddingswerkers gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Ze werkten voor de Noorse oliemaatschappij Statoil. Elf lichamen zijn geborgen. Het zoeken naar de andere twee lichamen gaat nog door. De helikopter stortte vanochtend neer bij een eiland ten westen van de stad Bergen. Volgens de Noorse luchtvaartautoriteit zijn de twee zwarte dozen van de helikopter inmiddels gevonden. De man die woensdag werd opgepakt voor het doodrijden van een jongetje van drie wordt ook verdacht van een drugsdelict. Het Openbaar Ministerie wil er verder niets over kwijt, mogelijk zijn er drugs gevonden bij de man. Of de man drugs had gebruikt tijdens het ongeluk is nog niet duidelijk.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 Met nu, zie het. Come <laughs> on. you oh. Op jou, CFM van Zandvoort. Zie het in de house. Mijn naam is DJ JK. En ja, vorige week drie uur lang het. En vandaag, ja, gaan het er weer drie uur worden? Je weet het maar nooit. In ieder geval twee uur lang Keiert. Of de lekkerste beat van CFM Zandvoort. Zie het, ja. Wat houdt het allemaal in? Nou, onze enige echte DJ Dion Sidney. Hij komt vanavond weer even lekker een zitje draaien. Natuurlijk. Alle hete nieuwtjes. Ze staan weer helemaal uh, klaar op een rijtje. En ik zie ook een leuk uh, feestje voorbij komen. In Zandvoort. Nog maar twee weekjes wachten en dan is het weer feest. Waar dat gaat plaatsvinden? Wie er komen? Je hoort er straks meer over. Natuurlijk gaan we ook even kijken in de charts. Wat staat er deze week in die felbegeerde top 10? En daar gaan we natuurlijk ook een uh, fijne plaat uit draaien. Ja, heb je het een beetje over Koningsdag? Ja, heb je het ook nog dat je zegt, zegt koning in de nacht? Nou, wij wel. Wat het uitmaakt, helemaal niks. Als het maar één groot feest was. En dat feestje gaan we gewoon vanavond nog even verlengen. En hoe? Nou, ik heb hier Sleepy Tom. Seeing Double Futuring Tony, Hij komt uit op Spinning Deep. Een sublabel van Spinning Records. En ik zeg, we moeten hem gewoon even erbij pakken. En keihard die 169 inslingeren. Hier vinden we Sleepy Tom en de plaat is absoluut niet slaperig. Slapen, dat doen we voorlopig nog niet. Zeker niet als je je radio hierbij ziet aan hebt staan. En ja, ik heb hier toch even een mooi nieuwtje voor je. Want het balconcept keert terug naar Air met niemand minder dan DJ Dyna. Na een uitverkochte eerste editie van Christmas Ball in Air Amsterdam... in 2015 strijkt het balconcept opnieuw uit over het nachtleven van Amsterdam. Op woensdag 4 mei zal Air het decor zijn van een zaal vol aan het dak... Ballonnen, crazy, veel confetti en artiesten van internationaal niveau. Tijdens deze avond, die in tegenstaat van hemelvaart... vieren we het feit dat iedereen vrij is... op donderdag 4 mei en dat wij met z'n allen... meer dan een half eeuw in vrijheid leven. Trek je hoogste hakken, je meest sexy rokje... of je beste over uit de kast... want dit is een avond vol klasse en entertainment. In Air 1 vinden we niemand minder dan Diana, Nicky Bissell... Washington, Baywatch of White... Het wordt gehost bij City MC. De Air 2 wordt gehost bij Just Us. Met Audio Marina, Day 23 en Dieu Pere. Behind the Wheels of Steel. Kaarten zijn te komen in de voorverkoop via Pay Logic En anders gewoon aan de deur. Tot zover dit nieuwtje. we eens kijken of we nog wat lekkers hebben om te draaien. Volgens mij moet dat wel lukken. Want ik geef hier een track van Jill Sanders... Dat is heel erg, ja, wie? Maakt niet uit. Zet hem gewoon wat harder. Je speakers, die kunnen het aan. Ja. Dit is See It Into The Crew. Met straks, na tien uur, De one and only DJ Dion Sydney In de mix. Met Together Ass. Hierbij zie je het op jouw CFM Zandvoort. Ja, als je nu naar buiten kijkt dan denk je... Oeh, wat is het guur, koud, vies weer. Maar ja, de temperaturen... Ze schijnen gelukkig weer een beetje naar uh, lekkere waarden te gaan. En dan kun je toch wel weer denken van... Hé, hey, zou zo'n strandfeestje nou niks voor mij zijn? Het duurt er goed uit, want op zondag 15 mei... Van 4 uur s middags tot 12 uur s avonds. Putt er bij Mango's Beach Bar. In Zandvoort alweer voor de 15e jaar. Zandvoort Alive uh, plaats. En dan zeggen Zandvoort Alive. Oh, maar dat is toch dat gratis festival? Jazeker. Hier gewoon bij Zandvoort. Dus, uh, trots Mango's Beach Bar vinden we daar een uh, line-up. Of van te smullen. DJ Tetero. Vanaf het eerste uur al. DJ Raimundo. The Happy Feelings en Lumière. Zij gaan uh, voor jou echt een zomers feestje bouwen. Ik hoop dat de temperaturen ook uh, gezellig uh, meedoen. In ieder geval ben je helemaal gratis en voor niks naar binnen. En als ik zo een beetje op Facebook al kijk... dan belooft het een uh, gezellig feestje te worden. Want die teller die staat uh, gewoon niet stil. Meer en meer mensen denken van... hé, hey, gezellig. De beats van DK Raymundo. Ik zeg, gewoon gaan. Wij gaan uh, van zie het ook even... Kijken of we een klein dansje kunnen wagen. Een drankje kunnen scoren. En misschien nog wel een, een hele leuke track van Raymundo kunnen horen. Tijd voor meer muziek. Kadoch met de Night Train. Een oude klassieker uit België. Nummer 1 hit geweest. Hij is in een nieuw jasje gestoken. En zeg ik: Geen nee tegen. Ditmaal... Is het gedaan door Hot Lips Inc. De Night Train is er niet minder om. Zet hem harder, die speaker. Wat zal het voor het dansvloer? Hij is geopend. Pak een drankje. Maak je buren wakker. Dit is hier met straks... DJ Dion Sydney in de mix. Op het strand. Oh, heerlijk zo'n uh, plaatje. Misschien voor uh, de nieuwe tent van Woodstock. Leuk, uh, leuk van de zomer. Graadje of uh, 25, 30. Heerlijk. Ik zie het nu al helemaal voor me. Hé, hey, we gaan nog eventjes door met de uh, nieuwe plaat van Reap en Quintino. Freak. Ze hebben ook uh, remixes gemaakt. En ik heb voor jullie klaarstaan de VIP remix. Hij staat op uh, Spinning Record. Ik zeg... Laat maar weten wat je ervan vindt nu. Rehab in Quintino met Freak. Freak in de VIP-remix. Ja, en dan zeg je... Ja, waar is er nog... Uh, uh, wat, wat is het remixpakket dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Samveld, die heeft er ook een remix van gemaakt. En ja, dan zeg je... Ja, hallo, laat even wat horen dan. Nou, vooruit. Je hoort het al gelijk. De typische Samveld... Uh, sound uh, sound uh, natuurlijk. En uh, ja... Wat dan nog meer? Nou, als we toch bezig zijn... We hebben ook uh, de... Joe Stone uh, remix. Die doet het ook best wel lekker. Ik zeg, nou, wil je het allemaal checken? Ga dan even naar Soundcloud uh, Spinning Records. En vind daar Rehab en Quintino met Freak de remixes. Ja, tijd voor de charts. Wat staat er deze week in de charts... Laten we eens even kijken. We beginnen bij de nummer 10. Op nummer 10 vinden we Nighthawk van Mad Joe op Tool Room Records. Heerlijke groovy plaat. En die mag zeker wel in mijn recordbox. Dan gaan we kijken naar de nummer 9. Daar vinden we Power van Nitron Sugarhill... Hill op Prison Entertainment. Die blijft maar hangen daar zo in die chart. Tijd voor wat verfrissend zeggen we zelf. Nou gaan we gauw door naar de nummer 8. Daar vinden we de Talking Machine. Van Superlover loafer op Suara Records. This refiner this. I will say, lover, this this and it, and I say the beginning the nights with the new time with the sound of this old sound which is very old sound which is very much which is agitated. Weer zo'n lekkere zomerse plaat Bedenk hier een lekkere cocktail bij Voetjes in het zand Ik zeg helemaal goed Dan op nummer 7 Daar vinden we nog steeds Rise Up 2K16 Van Isa Rock Niet mijn favoriete plaat We hebben vorige week eventjes gedraaid Of uh, plaat uit de chart een plaat die uh, ik zeker wel leuk vind... ...vinden we nummer 6... ...Bob Sinclair... ...met Someone Who Needs Me. Helemaal I lekker. Can Andere plaat die ook lekker is... ...is Jam Master Jack. Old school met Klankensler... Op nummer 4 dan, Moonshine van David Geno op Mother Recordings. Dan gauw naar de nummer 3 alweer, Melody van Umat Oskar en Dimitri Vegas. Op Smash The House. Het welbekende wel bekende stamwerk van Dimitri Vegas. Je zou zeggen, tijd voor een nieuwe sound, maar ze gaan gewoon maar door. Dan op nummer 2 Make Your Move van Croatia Squad en Lika Morgan op Enorme Tunes. Een oude klassieker in een fris nieuw jasje. En dan die nummer 1. Daar vinden we Expolination Van Enrico Sanguagliano. Op Unrealist Records. Lekkere stampende diephouse. Dan gaan we door. Want dan zeg je ja. Welke plaat ga je dan draaien? Nou ik heb voor je klaarstaan. Kleinkunstler van Jammaster Master Jack, old school tunes. Hier zie zien het in de mix. lekker groove, DJ J.K. Met uh, Run DMC erin. Uh, maar jij zegt, uh, ja, ik ben meer van uh, de iets hardere stijlen toch ook wel, hè? Ja, ja maar ja, dit vind ja. ik altijd op zijn tijd ja. wel lekker, maar hoor. Gewoon lekker, een uh, ja. beetje old school, zeg ik al. Lekker doorshuffelen. Hé, hey, uh, vanavond, wat kunnen we vanavond verwachten? Want vorige week, ja, toen hebben we flink uitgepakt... DJ Ramonski, back to back ja, met DJ Dion ja, City, City en DJ, en... DJ J.K., JK. Het was een XXXL oh, event. Yeah. Ja, big size. Uh... En we zijn nog live geweest ook. Ja, live. Niet alleen live op de radio, ook live op de streaming via Facebook. Leuk als je erbij was en ja, gemiste kansen. Misschien gaan we straks nog weer live, je weet het nooit. Je weet niet. Hé, hey, maar wat hebben we vanavond allemaal in petto in je mix? Ik heb de nieuwe Oliver Helders en Chocolate Puma. Die kennen we nog niet. De Spaceship. Oeh. Heel gaaf. Exclusief. Exclusief. Even kijken. Nieuwe nummers uit het nieuwe Heldie-pakket van Oliver Helders. Mr. Belt Wessel Shermanology. Die vond ik... Nou, niet zo, als ik eerlijk ben. Maar ik, ik heb hem... Ik heb hem in de club gedraaid. Als je hem echt oh, op grote speakers hoort, klinkt hij heel vet. Oké. Okay. Nou ja, we, we gaan het hier meemaken Want de speakers in de studio. Die, die staan uh, te... Ja. Je, je, je kunt elke keer weer je haar opnieuw gaan doen, uh, zo <laughs> woep hard gaat het. Woeper de woep. Hey, heb, je, heb je de nieuwe Vedder Le Cran gehoord? Rhythm of the Night. Sorry, wat een rukplaat. Dat, ja, moest, ja, dat moest er even tussendoor. Ja, ik, ik vind hem... Uh... Echt, ik vind Vedder een producer. Echt, met producties waar je je vingers ja. bij kunt aflinken. Vro vroeger. Nou ja, de laatste tijd. Uh, ik, ik vind uh, zijn plaats Feel Good bijvoorbeeld ook erg lekker. Ja, maar die is toch ook in samenwerking met... Uh... Of heb je die zelf gemaakt ook? Volgens oh, mij heeft hij die uh, helemaal oh. alleen gemaakt. Ja, misschien zit er iemand achter, maar... maar... Dan heb ik niks gezegd, maar ik vind zijn uh, producties de laatste... Uh, ik bedoel, ik vind, blijf nog steeds meer... Ik vond hem een beetje makkelijk, uh, The Rhythm of the Night. Het uh, t is, t is niet zijn ik, eigen ik, dingen ik, ik als houd, hij Ik houd het bij, ik houd bij de blonde uh, versie Oké. Okay. Die, uh, die is al een tijdje uit, hoor. Maar die is, blijft echt uh, true to the roots. En wat kunnen we nog meer verwachten dan uh, even dit uitstapje naar nou kan gemaakt hebben? Ja. Uh, nieuwe Sander van Doorn en Gregor Salto. Tribal. Drums, drums en nog eens drums. Trommels, trommels. Ja. Hé, hey, Gregor Salto die gaat ook hard hoor met zijn product. Ja, producties. zeker, zeker. Want uh, ze plaat So It Goes, met uh, Wewak. Die vind ik zo uh, fenomenaal. Die gaat zo hard, johan, als, je, als je die draait in de club. Ik denk dat dus ze vanavond ook los. nog wel in de, de set voorbij gaat komen. Ja, zou je denken? Ja, gewoon doen, joh. Hey, gewoon doen, omdat het kan. Gewoon, gewoon doen, omdat het kan, ja. Nou ja, wil je weten wat er nog meer voorbij komt? Uh, hou dan hier gewoon aan. Uh, Na die klok van tien uur gaat hij hier gewoon live in de mix. Ik heb nog één uh, plaat hier voor je klaarstaat. En dat is toch wel één uh, favorietje van me, hoor. Als ik zeg de naam Lucky Charms en daar professor met Ready. Lang opgewacht, maar hij is er. Oh, als je dit toch al hoort, ik krijg gewoon kippenvel. Krijg je dat ook? www.seeit.nl Dit is Lucky Charms. En zometeen. Na nieuws weer verkeer van 10 uur. Is hier klaar voor? DJ Dion Sydney, een uur lang in de mix In de mix In de mix Mix Mix Mix Twix Show!